PSV en FC Twente zijn ook na de winterstop actief in de Europa League. Voor de Eindhovenaren was de 3-3 tegen Hapoel Tel Aviv genoeg. FC Twente won met 3-2 van Odense BK. AZ speelde bij Austria Wien met 2-2 gelijk. De Alkmaarders verspeelden een voorsprong van 2-0. En dan het weer bewolkt met af en toe wat regen of lichte motregen. Vanmiddag droog en vanuit het zuidwesten zonnige periode. Middagtemperatuur tussen 14 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Vrijdag 4 november, goedemorgen. Het Griekse referendum lijkt wel van de baan... maar de bedenker ervan, premier Papandreou, wil niet weg. Conspident Cody Kees in Athene hoort u zo over de verwarring in Griekenland. Griekse oppositieleider Antonis Samaras die eist het opstappen van Papandreou. Europarlementariër Corinne Wortman kent Samaras goed. Met haar praat ik over de politieke verhoudingen in Griekenland. Joris van der Kerkhof zit vanochtend aan een Grieks ontbijt. Peilt de stemming bij Grieken in Nederland. En Ron Linker is in Cannes en heeft daar straks de reacties van de wereldleiders... op de G20 op de Griekse kwestie. Over het belang van deze G20 en de problemen in de eurozone... praat ik met de Belgische econoom Paul de Grauwe... En er is ook ander nieuws vanochtend. VVD bijvoorbeeld wil dat er dringend iets aan de kosten voor de zorg gedaan moet worden. Volgens Tweede Kamerlid Anne Mulder moeten patiënten zich allereerst bewust worden van wat hun behandeling kost. Spreekt Mulder straks. Historicus Jan de Roos stapt naar de rechter om toegang te krijgen tot de archieven over oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber. En de wachttijd bij informatienummers moet gratis worden. De Nederlandse clubs deden het redelijk in de Europa League. En de HEMA zit met gratis taarten in de maag. Wordt u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien... kunt u ons ook volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. We heten daar NOS Radio 1. Griekse premier Papandreou heeft gisteravond wel gezinspeeld op een mogelijk vertrek. Na alle commotie over het wel of niet houden van een referendum... over het Europese reddingsplan drong de oppositie daar steeds meer op aan. In het parlement zei Papandreou gisteravond dat hij niet hecht aan het plush... Geven Even niets om als ik niet herkozen word, zei hij erbij. Papandreou meent dat hij de last moet dragen van de problemen die hij niet zelf heeft gecreëerd. Maar zijn plan voor een referendum, waarmee hij het reddingsplan op losse schroeven zette, wordt hem wel persoonlijk aangerekend. Door de harde kritiek uit Europa en uit eigen land ziet hij daar nu vanaf van dat referendum. Tot groot genoegen van EU-president Van Rompuy.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 En dat vond de Griekse oppositie nou ook. Gemoederen liepen s'avonds zo hoog op in het parlement dat oppositieleider Samaras met zijn hele fractie kwaad wegliep uit het crisisberaad. Hij wil nieuwe verkiezingen. Papandreou wil nu praten over een nieuwe regering van de nationale eenheid. Maar de oppositie wil hoe dan ook dat Papandreou opstapt. Vandaag beslist het Griekse parlement of er nog vertrouwen is in de premier. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam schrapt een aantal feesten in de stad voor komende Koninginnedag. Hij wil daarmee de stroom bezoekers beperken en zo incidenten voorkomen. Vooral het schrappen van het 538-feest op het Museumplein zorgt voor een andere Koninginnedag. Vorige keer kwamen er zo'n 200.000 bezoekers op af. Radio 538 reageerde teleurgesteld. Amsterdam laat je horen: Museumplein. Hebben we er een beetje zin in? Nou, zo klinkt het dus uh, waarschijnlijk uh, dit jaar. Wat een, wat een bizar nieuws, jongens. De burgemeester van, uh, van Amsterdam uh, heeft uh, de grote feesten voor Koninginnedag uh, uh, komend jaar verboden. Het mag er natuurlijk met Koninginnedag geen feestje zijn. Nee, nee, nee, nee. Van der Laan vindt het te gevaarlijk. Volgens hem is het wachten op het eerste grote incident bij zulke hoge bezoekersaantallen. Een van de redenen voor het besluit is de uit de hand gelopen huldiging van Ajax daarom zijn grote mensenmassa's in het centrum niet meer gewenst. Ook het jaarlijkse dansfeest op het Rembrandtplein is geschrapt. Feesten kunnen wel doorgaan op andere plekken in de stad trouwens, zegt Van der Laan. Alternatieve locaties zijn de Rai, de Arena en de Zuid-WTC. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft teleurgesteld gereageerd op het aanhoudende geweld in Syrië. Opnieuw werden gisteren betogers gedood in de stad Homs, onder meer door beschietingen met tanks. Gebeurde één dag nadat president Assad akkoord ging met het vredesplan van de Arabische Liga. Volgens de Amerikanen is het de zoveelste gebroken belofte van Assad. This Assad regime Het regime heeft bloed aan de handen, zegt het ministerie. De Amerikanen zeggen geen enkel vertrouwen te hebben in Assad. Hij had beloofd het geweld te stoppen, gevangen demonstranten vrij te laten... en journalisten toe te laten. De Arabische Liga heeft Assad nu een ultimatum gesteld. Hij krijgt twee weken de tijd om het leger uit de steden terug te trekken. De VVD wil dat patiënten voor elke behandeling in het ziekenhuis... te horen krijgen wat de kosten zijn. Volgens de partij is de stijging van de uitgaven in de zorg... het grootste financiële probleem van Nederland. Daarom moet worden ingegrepen, vindt VVD'er Anne Mulder.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 In de rechtszaak over de dood van Michael Jackson is het woord nu aan de jury. De aanklager en de advocaat van Dr. Murray hebben hun afsluitende betogen gehouden. Lijfarts van Michael Jackson is volgens de aanklager schuldig aan doodslag. Conrad Murray's actions directly caused the death of Michael Jackson. All that needs to be proven to find criminal liability on the part of Dr. Murray is that he was a substantial factor in the death. Zonder Murray had Michael Jackson misschien dus nog geleefd, is het argument. Het zware verdovingsmiddel, Propofol, dat Murray hem gaf... zou de oorzaak zijn geweest van zijn dood. Volgens Murrays advocaat had Jackson zelf geïnjecteerd... en was de dokter niet eens in dezelfde kamer. Het proces is volgens de verdedigende partij een showproces... omdat het om Michael Jackson gaat. Als je Dr. Murray verantwoordelijk houdt, doe het niet omdat het Michael Jackson This is. Dit is niet een reality show. Het is realiteit. Maar showproces of niet, het laatste woord is nu aan de jury. Als Murray wordt veroordeeld, kan hij vier jaar cel krijgen en zijn artsenlicentie kwijtraken. Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft de Russische premier Poetin op de tweede plaats gezet... in de lijst van 70 machtigste mensen ter wereld. Dat is verrassend omdat Medvedev als president natuurlijk hoger in rang staat. Volgens het blad heeft iedereen inmiddels het Russische spelletje wel door... en heeft Poetin alle touwtjes stevig in handen. Medvedev had een tough jaar. We hadden hem vorig jaar op nummer 12. En dit jaar is hij op nummer 59. Again, because omdat het lijkt dat de charade die uh, iedereen kind of assumed. Uh, was confirmed where they Waar ze allemaal zeiden did say dat ze een backroom deal hadden. En het it, is eigenlijk really Poetin die het potentieel heeft. Vorig jaar stond president Medvedev 12. En dit jaar zakt hij zelfs naar plek 59. Poetin krijgt de tweede plek omdat Forbes denkt dat hij tot 2024 aan de macht zal blijven. Daarmee schaart hij zich in het rijtje Stalin en Brezhnev. Plaats 1 op de lijst staat Barack Obama... omdat de Verenigde Staten nog altijd de economische en militaire supermacht van de wereld is. Op 3 staat de Chinese president Hu Jintao. En op 4 de eerste vrouw, Angela Merkel. En koningin Beatrix is tijdens haar bezoek op Sint Maarten... feestelijk ontvangen in de hoofdstad Philipsburg. Samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima... werd ze wederom getrakteerd op een muzikale voorstelling. En in een sneltreinvaart heeft het koninklijk gezelschap indrukken opgedaan... van de vorderingen die het land maakt op het gebied van gezondheidszorg... beroepsonderwijs, natuurbescherming en milieu. We hebben hier het beste van Sint Maarten gezien, zei de koningin na afloop. In een geïmproviseerde speech sprak ze haar waardering uit... voor de manier waarop de familie werd ontvangen. Thank you so much. Heerlijk hier weer terug te zijn. Straks kunt u trouwens luisteren naar een reportage van Menno Reemmeijer. Europese beurzen sloten gisteren af met flinke winsten. En dat kwam vooral door het nieuws rond Griekenland. Het waarschijnlijk niet doorgaan van het referendum zorgde voor een jubelstemming op de beurzen. De AEX sloot 2% hoger, ruim boven de 300 punten grens. Beurzen van Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tussen de 1 en 3%. Ook de onverwachte renteverlaging van de Europese Centrale Bank droeg bij aan de winsten. Hetzelfde verhaal in New York. Ook van Wall Street positieve berichten. De Dow Jones won bijna 2%. De NESDEX iets meer dan 2%, zelfs in de plus. Japan is alweer aan uh, het handelen. De Nikkei is geopend en is daar weer onderweg. En daar ook een winst te noteren, ruim 1%. Dat is over dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens naluisteren via onze website. NOS.nl slash radio1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. De titel van de nieuwe James Bond film is Skyfall. Werd gisteren bekend. Daniel Craig, Craig moet ik zeggen. Opnieuw 007. En in de 23e Bondfilm zal Judy Dench weer terugkeren als M. De Spaanse acteur Javier Bardem zal de schurk spelen. En ook Naomi Harris heeft een rol in de film. Ze speelt Eve, een agent van MI6. En de opnames beginnen vandaag. Ze zijn in Londen, Schotland, Istanbul en Shanghai. En Skyfall komt over een jaartje uit. Sheryl Crow hoorde u met Tomorrow Never Dies uit 1997, alweer de 18e bondfilm. Met Pierce Brosnan, de 23e, is dus met Daniel Craig en gaat Skyfall heten. Komt uit als de bondfilms 50 jaar bestaan. Dan gaan we naar Joris van der Kerkhoff. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Kalimera. <laughs> ja, daar kan u niks dan. Um, dat hebben ze hier in de, de Hessenplaats in Rotterdam. In, de, uh, in het noorden van Rotterdam. Dat is een uh, winkelcentrum. Daar uh, zeggen ze dat ook tegen de mensen, tegen de klanten. Daar is namelijk een uh, restaurant, frappé Olet. Mm -hmm. uh, en als je daar achter achterzet, Marcel, dan, uh, dan, kom jij daar ook, dan kom jij daar ook binnen. Laat ik dat even doen. Ja, het zit naast uh, de belegde broodjes van Dirk van Tol. Ik heb hem. En de Zuiderzaadhandel. Ah, dit hoort erbij, ja. bij de site. Ja, het is een, uh, een site met muziek. Ja, we komen gelijk in de sfeer. In de Griekse sfeer, mevrouw uh, Peolet, uh, is een Grieks uh, restaurant. Een kleintje, uh, maar waar uh, vaak ook uh, uh, Grieken komen... waar in ieder geval vanochtend Grieken zullen zijn... Uh, die gaan praten over uh, die man die uh, zo ontzettend groot... op de voorpagina van de NRC Next uh, staat... Uh, met uh, die, die mooi grijze snor ja. uh, en die grijze haren... en die licht glimmende ogen en die Even oren mij. die een beetje vaag gemaakt zijn... Meneer Papandreou, of dat hij wel voldoende geluisterd heeft... Uh, zou je je kunnen afvragen met de grote tekst. Hoe lang nog? Nog nooit was het einde van de euro zo dichtbij. Gaan we over Papandreou praten, over Griekenland praten... over uh, Grieken in Nederland praten, over de economie van Griekenland praten... maar misschien ook wel uh, hoe de problemen in Griekenland... Uh, hier uh, in Nederland spelen. De economie van zo'n winkelcentrum... Uh, waar uh, Cor van der Polder en dochter groenten verkopen... aan de overkant uh, van het uh, Grieks restaurant. Maar misschien komen er vaak wel grappenmakers hier binnen in het restaurant... die zeggen van, uh, uh, ik betaal niet, want ik betaal al genoeg voor jou... Uh, en, uh, en die andere luie Grieken uh, uit het land waar je vandaan komt. Wie weet uh, dat wat voor dingen er allemaal gebeuren... met uh, de mensen hier in het Griekse restaurant vragen genoeg. Er wordt ontbijt gemaakt uh, deze ochtend. En het bijzondere is dat ik al begrepen heb dat het ontbijt... het minst belangrijkste onderdeel is van het Griekse eten. Ja, daar kan ik me ook niet dus veel waarover. bij voorstellen, het, nou, het nee. Griekse ontbijt. Nee, dus het zal vooral heel veel thee zijn... Uh, en dat vind ik, geloof ik, helemaal niet erg. Uh, dat het vooral heel veel thee is. En een, een beetje een, een, een broodje daarbij. Nou ja, uh, jij ziet de foto's voor je van hoe het ja. er binnen uitziet. Hoe gezellig het kan zijn. Er wordt ook bouzouki hoe... en Sertaki gedanst. Er wordt gespeeld en Sertaki gedanst. Uh, zie ik. Uh, ja. En binnen <laughs> ik geniet leuk, u van de is, Griekse nee. klanken. Ja, precies. Die u zowel qua eten als ambiance geheel in Griekenland waant. Ja, wat u en met deze muziek erbij. Ja, precies. Heel mooi. Het kan alleen maar mooi worden. Joris, we verheugen ons erop. Wat grieks ontbijt. En we gaan je volgen. En we gaan naar het volgende onderwerp. Hup, weg is die. politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz wordt mogelijk uitgebreid. Want er zijn te weinig recruten die zich voor de training melden. En dus wordt de discussie over ook grenspolitie en politie uit andere provincies... kan worden opgeleid nu gestart. Gisteravond kwam de eerste groep Nederlandse militairen terug uit Kunduz... en Jeroen de Jager ving ze op in Eindhoven. Een groep van 119 militairen die na vijf maanden terugkomt uit Kunduz. Familie staat met spandoeken en ballonnen te roepen... als de militairen vanuit het vliegtuig naar de aankomst zal lopen... waar ze eerst worden verwelkomd door hun bazen. Welkom terug. Dank u, wel, dank u wel. Ja, bedankt. Hoi, welkom terug. Ja, bedankt. Goed dat je er weer bent. Welkom. Ja, Twee uur voor aankomst druppelen de eerste familieleden al binnen. Bijvoorbeeld deze moeder, die wacht... Op Martin Piek. Uw zoon? Mijn oudste zoon, ja. Eerste keer dat hij daar was? De eerste keer dat hij daar was. Martin is kok geweest voor de militairen. En desondanks heeft zijn moeder toch af en toe in de rats gezeten. Op een gegeven moment een uh, raket daar afgeschoten. Dus, ja. En kwam die in het kamp terecht of zo? Uh, net erbuiten. Dus ja. Ja, dat zijn berichten die je als moeder liever niet hoort. Uh, liever niet, nee. Nee. nee. Gelukkig kon ze haar zoon toen het internet eenmaal werkte... regelmatig spreken over ditjes en datjes, want er mocht niet zomaar over alles gepraat worden. Bepaalde dingen, ja, mag, daar mag je het dan uh, toch niet over hebben. Want dat kan uh, gevaarlijk zijn. Oh, yeah. Daar zijn we toen van tevoren al voor gewaarschuwd. De ja. Ja. Wat? is het altijd mee, zijn. Ze. Steeds meer familie verzamelt zich ondertussen in de aankomsthal. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn blij, want de afgelopen maanden waren onzeker voor de thuisblijvers. Het is toch maar afwachten of we ze of heel terugkrijgen of we ze nog terugkrijgt natuurlijk. Want ik bedoel, het is, blijft voor mij altijd nog een raar land. Ik snap ook niet wat ze daar te zoeken hebben, maar wie ben ik om dat te zeggen? De dochter van deze vader is maar een succes en moest Afghaanse politieagenten opleiden. Maar ik heb heel goed begrepen, maar nu weet ik niet of ik uit deurtje open trap. dus ze heel weinig werk gehad in me. Dat geen geen waren of zoiets. Dus eigenlijk, als ik nou heel eerlijk mag zijn... heb ze er eigenlijk een beetje verveeld uit, denk ik. 119 militairen lopen onder luid de bagagehal in... waar ze worden toegesproken door... plaatsgevangend commandant ter strijdkrachten Wim Nachtegaal. De eerste politietrainingsopleiding is van start gegaan en alweer een behoorlijk eind onderweg. De eerste vrouwen zijn opgeleid, vrouwelijke politieagenten. Het is natuurlijk zo dat we met z'n allen moeten blijven voortwerken. En dat is uw werkelijke bijdrage geweest. U heeft een zeer stevig fundament gelegd. De eerste Afghaanse recruten hebben dus de afgelopen maanden hun basisopleiding gehad. Maar het aantal recruten dat zich melden viel tegen vertelt kolonel Ronsmits, commandant van de Nederlanders. Toen er later bleek dat met name op de basisopleiding... want de praktijkbegeleiding is geen probleem... Uh -huh. dat de aantallen in de basisopleiding kleiner waren dan initieel gedacht... Eh, hebben wij natuurlijk gerapporteerd eh, wat, wat dat met zich meebracht. En daar is uiteindelijk de discussie uit voortgevallen. En die discussie zal zich vooral richten op de vraag... of ook de Afghaanse grenspolitie kan worden opgeleid. Maar die wordt vaak ingezet voor gevechtstaken... en daar zou Nederland zich verre van houden... Want het is tenslotte een niet-militaire missie. Al betwijfelen sommigen thuisblijvers dat. Ik vraag me af wat hij daar deed. Het is een niet-militaire missie. Dus, uh... Wat was hij dan? Wel militair? Hij is militair. Ja. Maar ze moeten beschermd worden toch? Ja, ze zeggen het. Ik ben toch een beetje cynisch gewoon? Ja, dat ben ik ook. Dus ja, dus ik ben blij dat hij nu terug is, weet je, van een niet-militaire missie. wel. Oh, niet. Welkom thuis. Over de eventuele uitbreiding van de politietrainingsmissie in Kunduz... wordt volgende week gepraat in de Tweede Kamer. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. De Nederlandse ploegen in de Europa League blijven het goed doen. PSV en FC Twente plaatsten zich voor de volgende ronde. En AZ deed een stapje in de richting. PSV is zeker van de fase in de Europa League. Maar de ploeg is tegelijkertijd op het nippertje aan een blamage ontsnapt. Eindhovenaren speelden thuis met 3-3 gelijk tegen Hapoel Tel Aviv.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 de ploeg, de ploeg heeft wel het moraal. Het moraal om, uh, ja, om niet de koppers te laten hangen. Ook bij die, bij die keuze van de scheidsrechter, dat hij uh, eerst een strafschot gaf, weer intrekt. Ja, dan er wat. En bij de ploeg knakte niet iets, maar er, er kwam weer een reactie los. En ja, dat, dat, dat vind ik wel heel erg goed. Rutte doelde op het moment dat Kevin Strootman getackeld werd en een penalty kreeg. Maar de scheidsrechter trok die beslissing in op advies van de official achter het doel. Strootman was kennelijk zo getergd door die beslissing... dat hij even later alsnog de 3-3 maakte. Strootman was vooral slecht te spreken over de verdediging van de aanvallers en de middenvelders. Ja, klopt. Maar ik denk dat we gewoon uh, ja, de verdediging in de steek hebben gelaten. Je weet dat wat, uh, ja, Timothy speelt. Uh, Jetra speelt zijn tweede wedstrijd in, uh, in een paar dagen... Dan laten we ze eigenlijk gewoon verzuipen. om de ruimtes heel groot maken. We dekken niet goed door. maken de verkeerde keuzes. En uh, ja, dat moet eruit. Tot alle gesprekken tegen deze ploeg moet je ook gewoon winnen. En drie goals tegenkrijgen. Nou, dat kan niet. Maar PSV is dus wel naar de volgende ronde. Daar is Strootman echt niet zo van onder de indruk. Ja, klopt. Maar als je deze pool begint. en uh, Als je dan uit drie wedstrijden negen punten haalt. Dan weet je dat je je sowieso gaat plaatsen. Alleen je wil zo veel, je wil elke wedstrijd wil je winnen. De groep is gretig. En uh, we gingen er ook voor, denk ik. Alleen niet de juiste keuze. En, uh, ja, dan is het jammer dat je niet uh, de 12 punten hebt. En naast PSV is Legia Warschau ook zeker al van de volgende ronde. Overigens heeft PSV Jan van of Hesseling een contract aangeboden tot het eind van het seizoen. De clubloze spits trainde al een tijdje in Eindhoven mee. Van of Hesseling speelde tussen 2001 en 2006 ook al voor PSV. FC Twente won thuis met 3-2 van Odense BK. De Denen namen eerst de leiding door Val. En nog voor de rust draaide Twente de stand om... door een eigen goal van Heug en een schot van Landsat. De tweede helft maakte Val er met zijn tweede 2-2 van. En in de slotfase pas de invaller Ver de winnende binnen voor Twente. En daar was Ver natuurlijk heel blij mee. Ik kwam erin bij 2-2 en... Uh, ja, we waren gewoon winnen hier om, uh, om door, te, door te gaan... Uh, om te overwinteren in Europa. En uh, ik denk... Uh, twee 2 individuele fouten. En hun profiteren gewoon goed van. En ja, dan, uh, dan wordt het toch nog spannend. Maar ja, ik denk dat we toch, toch door zijn blijven vechten. En uh, ja, toch verdiend de 3-2 hebben uh, ja, gescoord En dan ga je wat vrije voetballen. En ik denk dat we, dat we, gewoon, uh, dat we het gewoon heel goed hebben gedaan. Twente heeft 10 punten en is ook door naar de volgende ronde in de Europa League. Fulham staat tweede achter Twente, heeft nu 7 punten en maakt ook een goede kans. AZ dan, die speelde in Wenen met 2-2 gelijk tegen Rapid Wien. Het was een beetje teleurstellend, want na de eerste helft stonden de Alkmaars voor met 2-0. AZ blijft tweede in de pool met 6 punten uit vier wedstrijden. 1 punt meer dan Rapid Wien. Metalis Kakev heeft inmiddels 10 punten. En dan gaat vandaag het schaatsseizoen beginnen. Vanmiddag in 10.30 met het NK afstanden. Voor alle schaatsers is de grote vraag hoe alle trainingsarbeid van afgelopen zomer zich zal uitbetalen. En dat geldt dus ook voor de Olympisch kampioen op de 1500 meter, Mark Tuitert. Vorig seizoen verliep teleurstellend en dit jaar moet het beter. Steven Dalebout in gesprek met Mark Tuitert. Hoe word je wakker in zo'n week voor een nieuw seizoen? Ben je daar nog gevoelig voor? Ben jij zo iemand die dan denkt van ja, het gaat weer gebeuren? Ja, toevallig kreeg ik die uh, vraag vandaag nog. Ik zat samen met Stefan Goot en zijn kjeldnuis in de auto. En kjeld de jonge, de jonge god uh, in onze ploeg. En uh, Stefan en ik, de wat ouderen, vroeg aan ons uh, van... Uh, hebben jullie dat ook nog? Voor zo na zoveel jaar, weet je, voor zo'n NK dat je echt, uh, echt gespannen bent. Of dat je bijna echt bang bent van tevoren of je het wel of niet gaat redden. Dat je altijd twijfelt. Dus, ja, reken maar. Dat hebben wij gewoon ook. Dat, uh, dat gaat nooit weg gelukkig. Dat is een soort... Uh, een soort scherpheid en drive die je voelt opkomen in zo'n week... Die je, die je ook nodig hebt, denk ik. Dat maakt voor mij in ieder geval wel het verschil uh, op zo'n wedstrijd. Ja, het is, het is altijd de vraag hoe, uh, hoe je je conditie en hoe je, je vorm om kan zetten op het ijs. En uh, ja, ik ben wel eens slechter uit zomers gekomen. Ja. Ik ben nu ik ben echt heel goed deze zomer uitgekomen. Alleen, ja, dat zegt eigenlijk nog helemaal niets voor je gevoel. Want je, je moet altijd kijken hoe je het technisch allemaal kan omzetten op het ijs. Dus uh, wat dat betreft voelt het allemaal goed. Alleen uh, we gaan er gewoon uh, blind in. En uh, het is altijd spannend om uh, te kijken waar je staat. En nou is dit seizoen sowieso wel een seizoen volgens mij voor jou... waarin die eerste wedstrijd heel erg belangrijk is. Ja, en eigenlijk de laatste. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja. En ik, ja, ik, van nature ben ik wel een jongen die uh, in de loop van een seizoen... Uh, nog beter wordt en meer vroom komt. Dus uh, ik ben benieuwd, uh, heel erg benieuwd waar ik sta. En, uh, maar uiteindelijk is, is dat wel waar. Ik moet wel zorgen dat, dat ik een lijn te pakken krijg waardoor ik in maat heel goed ben. En uh, niet in januari of februari, daar, daar heb ik er nog niks aan. Hoe is het fysiek met je? Ja, het gaat heel erg goed. Uh, van de zomer uh, heb ik af en toe wel wat terugslagen gehad. Nog ook met, uh, met de nasleep van de blessure die ik van de winter had. Alleen, ik heb alle trainingen kunnen doen. Ik heb eigenlijk nergens terug hoeven te houden. Ik, ja, ik heb alleen... Uh, ja, dat is misschien wel een uh, feit van nee, dat je iets ouder wordt. Ik, ik, het echt het schaatsen zonder pijn, dat is... Dus, ja, dat, ik heb altijd wel een klein beetje ergens pijn. Alleen, dat, dat hindert me nergens. Alleen, het is er. Nou goed, daar moet je mee omgaan. En dat is er, klaar. Heb, je, heb jij nog accenten verlegd of ga je op de oude voet verder? In de zin van, als je bijvoorbeeld dit weekend kijkt, 1500 meter... Nee, we hebben wel echt accenten verlegd ook in trainingen. Maar uh, ja, de manier waarop we trainen, de, de basis is, is hetzelfde. Dus uh, de 1500 meter zal altijd de basis zijn. Alleen, uh, ik, yeah, ik, ik heb nog niet een hele lekkere 500 meter gereden dit, dit seizoen. Alleen, ik, we gaan nu pas echt beginnen. Dus ik hoop, ik hoop wel, ik ben wel echt heel erg gebrand om die 500 meter ook mee te doen. Want uh, yeah, ik ben het gewoon... Uh, ja, het is gewoon als sporter, word je... Als je echt getergd bent om te winnen, dan baal je ervan om in de marge mee te doen. En uh, dat is het ergste wat er is. Je kunt nog beter la la laatste worden dan in de marge zitten. Dus uh, ja, ik, wil, ik wil gewoon alles erop richten om helemaal ook op een duizend meter... Met, het, met de absolute top mee te kunnen. Gewoon jongens als Davis, Stefan, Groothuis... Uh, om, de, om die laatste stap daar naartoe ook nog te maken. Mark Tuitert. en de Nederlandse kampioenschappen afstanden... beginnen om 4 uur met de 5 kilometer voor de mannen. En daarna wordt ook nog de 500 meter voor de vrouwen gereden.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 op het Museumplein. Een foutje op de website van de HEMA heeft geleid tot een stormloop op taart. De bosvruchten Clavoutie, die werd op de site aangeboden voor 0 euro... terwijl die eigenlijk 4 euro kost. En De HEMA weet nog niet hoeveel bestellingen er zijn geplaatst... en beraadt zich nog op een oplossing. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden valt plaatselijk nog wat lichte regen. Met gemiddeld 14 graden is het zeer zacht vanochtend... en er waait een stevige Zuidoostenwind.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 Zondag is het droog en breekt overdag de zon door. Doordat de wind uit het noordoosten waait... moet de temperatuur wat inleveren. Het wordt zondagmiddag ongeveer 13 graden. BB Verkeersinformatie. Er staat file op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen de knopende Zaandam en Koenplein 4 kilometer. Heeft te maken met de file op de A10 de Ringwest richting Den Haag. Daar staat bij de Koentunnel 2 kilometer. De rechter rijschok is daar dicht. Daar staat een auto met pech. En op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Botlektunnel staat 3 kilometer.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 4 minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ook vanochtend weer veel aandacht voor Griekenland en de G20 en de eurozone. En ook voor de Verenigde Staten, want met grote verbazing... kijken de Amerikanen naar wat er allemaal in Europa gebeurt. Moeizaam akkoord, referendum in Griekenland en dan weer geen referendum in Griekenland. Veel Amerikaanse commentatoren weten het al zeker. Griekenland gaat uit de euro en de munt zelf hangt aan een zijden draadje... Maar de Amerikanen zijn ook bang voor de gevolgen... zoals een nieuwe crisis in de eigen economie. Correspondent Wessel de Jong in Washington... volgt de Amerikaanse televisie tijdens de top in Cannes. Saturday, Europe in turmoil. Behind the financial fallout that has the global economy on it. World leaders are in France right now for a critical summit. Alle zenders brengen de G20 en de crisis in Europa prominent. Let's get back to the financial mess in Greece... Het land is waarschijnlijk niet zo belangrijk... sinds de dagen van Socrates. Bij de conservatieve zender Fox kunnen ze er niet over uit... dat Griekenland zo'n hoofdrol speelt. Sinds de dagen van filosoof Socrates is het niet meer zo belangrijk geweest. De presentator begrijpt er helemaal niks van... en zijn deskundigen nog minder. Ik ben nog steeds vermoed over wat de Grieken denken dat ze doen. Ik ben niet zeker dat ik dat echt kan... want je weet wat, professionele investeerders in dit land... die proberen dat uit te vinden, dag... Ja, ik snap het ook niet. Onze beleggers proberen daar ook achter te komen. De situatie verandert per minuut. Vandaar dat onze beurzen alle kanten op schieten. Is, right now, kind of maar het goede nieuws is, er lijkt een oplossing in zicht, zegt de financieel expert van Fox. Op die vage hoop is de beurs in New York dan ook bijna 2% hoger gesloten gistermiddag. I keep thinking that Merkel en and, and Sarkozy will eventually just de presentator blijft zich toch afvragen. Waarom wordt er nou niet eens korte metten gemaakt met die Grieken? Ik snap er ook niks van, zegt deze economisch verslaggever. Deze vorm van samenwerking in Europa blijft voor ons Amerikanen natuurlijk een mysterie. Maar het gaat ook niet om Griekenland. Dat is natuurlijk helemaal niks vergeleken bij Frankrijk en Duitsland. Het gaat om hun schuld. Die dreigt ons allemaal mee te slepen. Die vergelijking hoor je wel vaker hier. Tussen Griekenland en Lehman Brothers. De grote zakenbank die in 2008 failliet ging en de bankencrisis in de VS inluidde. De ondergang van Lehman Brothers werd wereldwijd gevoeld. En dat zal ook gelden voor Griekenland. Iedereen kan dus maar beter goed opletten, waarschuwt CNN. Want dit is nog maar het begin. Heel Zuid-Europa heeft geweldige schulden. Dus Europa moet zich afvragen of het wel kan blijven bestaan in zijn huidige vorm. Misschien moeten ze daar allemaal weer terug naar hun eigen munten. En misschien is dat ook helemaal niet zo erg. Deze dame van CNN heeft de tekst voor de overlijdensadvertentie van Europa al klaar. Toch, van leedvermaak is geen sprake. Columnist Cafferty van CNN vindt dat Amerika de Griekse crisis... vooral als een waarschuwing zou moeten opvatten. De United States is op Greece weg naar and en niemand wil het it. Onze schulden zijn zo hoog dat we hard op weg zijn het volgende Griekenland te worden. Sounds kind of like the politicians here, doesn't it? gijzelt de wereld omdat hij geen harde besluiten kan nemen. Klinkt een beetje als onze politici, of niet? Die hebben ook niet de ballen om het Amerikaanse volk te vertellen dat het feestje voorbij is en dat de rekening moet worden afgesloten. They don't have the stones either to tell the American people that the party is over and it's time now to pay the tab. Veel aandacht dus op Amerikaanse televisie voor Europa en Griekenland. worden bijdragen een bijdrage van onze correspondent Wessel De Jong. Koningin Beatrix, die in het Engels haar onderdanen toespreekt, dat is minder vreemd dan het lijkt. En dat gebeurde gisteravond in Philipsburg, de hoofdstad van Sint Maarten. Want de koningin is nog steeds, samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima, in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zo heette dan tillen sinds oktober vorig jaar. Na Aruba, Bonaire en Curaçao, waar Nederlands de voertaal is, is er nu dus op Sint Maarten. En daar wordt voornamelijk Engels gesproken. Voice of St. Maarten now presents the Caribbean News. When it happens and wherever it happens. And they're now proceeding along the Red Carpet. Her Majesty Queen Beatrix in the center. Flanked by the governor and the Prime Minister. De aankomst van de Koningin op Radio Sint Maarten in het Engels. Want er wordt hier nauwelijks meer Nederlands gesproken. Heel anders dan op de drie andere eilanden. Aruba, Curaçao en..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 Daar tref ik ook Hilbert Haar. Hij is van Today. Ja, een manager. lokale krant? Ja, managing van Today. Ja. Voor het rest veel Engels hier. Nou, hier is Engels is, is hier de, de, de praktische voertaal. Ja. Hoewel je bijvoorbeeld op de, de rechtbank waar we hier nu voor staan ja. alle.. alle Heet wel hè? Ja, hè? Ja. ja, ja. Alle uitspraken zijn in, die worden gedaan en ook in, in geschreven zijn in het, in het Nederlands. Toch wel? Ja, ook sinds wel. oktober vorig ja, jaar. Ja, ja, ja, dat is niet veranderd. Nee. Alle wetgeving is ook in het Nederlands.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 Wat zegt oké? Okay? Ja, okay. ja, met die camera. <laughs> ja, is goed zo, oké? Okay? bedankt. Mag je even een foto voor me nemen, alsjeblieft? Voor jou? Voor mij, ja. Voor mij, en mijn kind en zijn geschiedenis. Ik hoop dat ze zijn. U zegt voor mij... voor, man? U zegt voor mij en mijn kind, van, hoe oud is ze? Eén jaar en drie maanden. En Moet zij weten dat ze van Nederland is? Ja, ze moet weten dat de koning was hier wanneer ze klein was.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 De je hoorde u van Menno Rijmeijer Nu hoorde ook een tevreden koningin. Geen slechte voortekenen, gewoon een prettige Caribische zon. Bad Moon Rising hoort u van Creedence Clearwater Revival. Het verhaal van de verloren en gevonden ridder hoort u straks. Er is nog één. Er is nog een levende drager van de militaire Willemsorde. Zo'n. Uh... Onderscheiding die Marco Kroon ook heeft. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Marcel, alleen wat drukte bij Amsterdam op de A7... hoorn richting Zaandam, voortknopend Zaandam 5 kilometer. En op de A8, Zaandam richting Amsterdam, voortknopend Koemplein 4 kilometer. We... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Bij de nog, Jolanda? Ja. ja. Ik wilde nog vragen of de auto's nog last krijgen... van de opwaaiende herfstbladeren vanochtend. Het nou, zal wel rustig blijven. Ja, het zal rustig blijven. Rond half 9, 50 kilometer. Dat valt erg mee. Hou we je aan. Dankjewel. Jo. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Marcel Oosten. Ja, ik kan nooit kwaad dat nog eens te noemen. Joris van de Kerkhof, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. In het Grieks restaurant Frappe Ole in Rotterdam. Ben je al in Griekse ja, stemming? Woordgrapje. Ja, jammer genoeg is de muziek net uitgezet. Die stond, wel, stond hard aan hier ook. Die mag dus best aan, hoor. Dat is geen enkel probleem. Ja. ja. Ah, en wie is dit? Het klinkt heel Grieks, heel zachtjes op de achtergrond. Het is ook. Ja, het is ook heel Grieks. <laughs> he? ja. U ook, hè? Twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. Uh, Kostas Nanos... De, de, de baas van de Frappé, Ola, Wat een grappige Franse naam hebt u voor uw restaurantje gegeven. Ja. Combinatie... Oeps, dat gaat even niet goed. Joris, even stil blijven staan. En dat eten de Frappé. Eigenlijk Frappé is het Franse woord en betekent schudden. En vroeger de koud koffie wordt geschudden. Uh, uh, geschud gemaakt. Ja. Het grappige was dat uh, ondertussen ik een beetje aan een draad, draadje aan het schudden was en niet alles goed te verstaan was. Maar wat belangrijk was, is uiteindelijk uh, goed doorgekomen. We hebben hier een, uh, een grote foto op de krant, uh, Nederlandse Nederlandse Die laat maar staan, de Nederlandse krant van, uh, van uw premier. Of voelt u hem niet meer als, uh, als, uh, als uw premier, meneer Papandreou? Uh, <laughs> oh, ja. Je, ja, dit zwijgen zegt ja. dan al genoeg. Zo lijkt zo lijkt In Griekenland is ook uh, uh, een beetje veel, veel kritiek uh, op Papandreou. Op, op uh, de tijd zal gewoon uh, leren. Dat is wel een heel politiek antwoord. Verwacht u dat, uh, <laughs> verwacht u dat hij nog lang blijft zitten? Op deze uh, voorpagina van NRC Next staat, uh, staat hij een beetje lachend. Uh, maar wel, het lijkt ook een beetje of u waterige ogen heeft. Maar daar staat bij hoe lang nog, vraagteken. Uh, gisteravond dacht hij dat hij, dat hij dat hij snel weg zou zijn. Ja. Ja, gisteravond was ook ik vooral bij de Griekse nieuws uh, via de computer. En er uh, uh, was uh, een, een, een vele kritiek op het uh, uh, parlement over hem, van de tegenpartij. En de willen ze wel uh, samen gaan werken. Dus uh, op dit moment, Pampadron wil gewoon samen gaan werken met de tegenpartij. Uh, hun willen niet. Dus dat... Uh, ja, tenminste de, me de meerheid van de, van de Grieken, daar zijn wel uh, verkiezingen binnenkort. Ja, maar als er verkiezingen komen, dan, dan uh, zullen wij zien. Ik kijk nu naar de computer, naar het scherm. Hier volgt u een beetje de, uh, de, de, de, de, de kranten ook op. Via de Griekse Gids. <laughs> Griekse kranten. Uh, uh, dat is een Nederlandse site. En dan komt u uiteindelijk op de Griekse kranten terecht. Met de foto van Papandreou. Waar hij zijn handen een beetje zo naar de zijkant houdt. Lijkt wel een, uh, een beetje een priesterfiguur zo. gelovige. Hier staat hij. Uh, ja, is van gisteravond eigenlijk. En uh, hier staat hij. Wat ik ben niet uh, vast. Uh, in mijn stoel. Ja, hij is dat, niet aan het uh, plusje. Je kijkt eigenlijk op, uh, op deze manier kijkt gewoon ook een beetje richting de verkiezingen. Wat is dat uh, zeer mogelijk? Ja, dat er wel verkiezingen zouden kunnen komen. Niet aan het plusje gehecht. Uh, dat is hier ook niet plusje op de stoelen. Daar gaan we wel op zitten. Uh, een stukje hier aan het begin. Een uh, niet al te groot restaurant. Uh, u hebt uh, een ontbijtje klaargemaakt. Uh, dat gaan we zo uh, eens eten. Komt de schoonmoeder er ook bij... Uh, die een tijd van het jaar in Griekenland woont, die er net vandaan is gekomen. En dan gaan we verder praten over u en over Griekenland en over het met uw land verder moet. En ook een beetje naar deze muziek luisteren. Het Griekse restaurant: Joris van der Kerkhof. Hij is onder Grieken vanochtend. U hoort hem vaak aan deze uitzending: het is tien voor zeven. Het leek er nog zeven te zijn, nog zeven in leven zijnde ridders in de militaire Willemsorde. Maar onlangs dook nummer acht op, springlevend. Een Engelsman die betrokken was bij de bevrijding van onder meer Fenrai, Kenneth Mayhew. En kolonel buitendienst Gerrit Slots is onlangs naar Engeland gereisd om Mayhew de moderne versie van de Willemsorde te geven. Meneer Slots, goedemorgen. Goedemorgen. Gebeurt dat vaker dat de ridders kwijtraken? Het is niet nee, zo'n grote dat groep. is niet, moet ik zeggen. Hij is ook niet kwijtgeraakt, hoor. Hij oh. is uh, alleen niet... We hebben niet kunnen traceren waar hij zich bevond. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En hoe, hoe is hij nou weer opgedoken? Nou, dat was 18 september. Op zondag is er dus een in Venraai een Herdenking heeft er plaatsgevonden... van op het Britse Oorlogskerkhof. En uh, daarbij waren aanwezig op uitnodiging van de organisatie... een groep Britse veteranen van het toenmalige Suffolk regiment daar loopt iemand, een van de organisatoren, en zeker meneer Meijer... en dat is een specialist in alles wat met dapperheidsonderscheidingen te maken heeft... die eh, ziet daar een meneer rondlopen, keurig in een blazer met een heel stel onderscheidingen op... en die ontdekt daar aan de linkerkant van zijn onderscheidingen een militaire ja. Nou, Hij was natuurlijk helemaal verbaasd en zo... Hij heeft die meneer uh, uitgenodigd, om ook een beetje nader contact te krijgen met hem, om aan het eind van de plechtigheid uh, chocoladerepen uit te delen aan de kinderen. Dat is een traditie daar in, uh, in Vendraai dat na afloop, de Amerikanen deden dat met sigaretten en, ja. met, met, en, en zij, de Engelsen deden dat met chocoladerepen. En dat was voor hem de reden ook om nader in contact te komen met die meneer, die die onderscheiding ophoudt. En dat bleek nou te zijn dat tijdelijk major Kenneth Mayhew, die die ja. MWO 24, op 24 april 1946 had uh, ontvangen. Ja, MWO, Militaire Willemsorde. En waar, Militaire waar, Willemsorde. waar heeft hij hem voor gekregen? Kunt u dat kort schetsen? Ja, hij heeft hem gekregen voor uh, zijn, zijn activiteiten in... Uh, nou, uiteindelijk, bij het begin van, van 6 juni 1944, de invasie in Normandië, ja. heeft hij meegemaakt en toen was ze bij het Surfing Regiment... En daar uh, meteen, ze aan de overkant waren, hebben ze een heftige slag gevoerd bij Kaan. Met, ik dacht van het regiment, 161 slachtoffers ofzo. Ja. Maar uh, hij moet, hij moet uh, iets, iets heldhaftigs hebben gedaan, toch? Ja, dat klopt, dat klopt. Uiteindelijk is hij dus met, die, uh, met zijn eenheid naar, uh, richting Venraai gegaan. En uh, in Venraai, daar uh, moest een, een uh, hoe moet ik zeggen, daar loopt een molenbeek tussen Venraai, bij Venraai. En die molenbeek moest overgestoken worden. En dat, ze moesten een bruggenhoofd gaan vormen aan de overkant van die molenbeek. En dat was heel belangrijk om die om de rest van de, van de eenheden door te laten gaan naar uh, de, en, en contact te laten krijgen met de club die in Arnhem geland was. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou zijn verhaal, wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft daar, in die actie heeft hij dus constant uh, het voortouw genomen. Uh -huh. De uh, tanks konden niet overheen. de bruglegger die daarvoor moest worden ingezet, die, die raakte vast. Hij sloeg om en hij heeft toch dat bruggenhoofd, uh, althans meegewerkt om dat bruggenhoofd te klaar te krijgen. Ja. En daar zijn, uh, in, in, hij heeft dus als kompiescommandant, uh, de radioverbindingen waren ook al moeilijk en hij was kompiescommandant dus... Uh, ...contact gehouden met zijn pelotonscommandant... Ja. ...door daar constant onder vijandelijk vuur... ...zelf naartoe te gaan. Ja. Om hun de juiste instructies te geven om over, om over te steken. Kortom, en hij heeft... Hij ook gewond. Ja, meneer Sloos, kortom, we moeten een beetje aan de tijd denken. Ja. Hij heeft hem verdiend en hij heeft ook recht... ...op, een, op dus de vernieuwde versie, hè? U, u bent daarvoor dus naar Engeland ge, gereisd. Ja. Ja, ja, hoe, ja, ja. hoe vond dat u dat, dat u bij hem op de stoep stond opeens? Ja, nou, ik had telefonisch. Nou, ik had hem dus toen ik dat hoorde... ...de volgende ochtend, na, na 18 september... ...heb ik nog geprobeerd hem te bereiken in het hotel in Venray, maar hij net uitgecheckt dus uh, de enige mogelijkheid om met hem in contact te komen was natuurlijk naar engeland te gaan ja. en uh, nou, hij vond het geweldig ik heb van tevoren uiteraard een afspraak gemaakt en uh, ja, hij zegt ook ik zeg hoe ze nog nou gekomen dat, dat dat dat contact nou, dat was natuurlijk voor mij ook heel interessant om te weten uh, en wanneer is het contact verloren gegaan nou, ik, wat zeker is, is dat hij namelijk eh, in, in 65 hier is geweest, bij de viering van het 150-jarig bestaan van de NWO. Daar is hij ontvangen door de koningin Juliana en prins Bernhard. Ja. In 82 weten we nog dat de toenmalige kanselier van de Nederlandse orde hem als cadeau een boek over de NWO, geschreven door Maldeming, het bekende boek, heeft gestuurd. En daarna wordt er eigenlijk... Zijn er zijn nog wat brieven verstuurd die niet meer beantwoord werden. En in 1994 is hij met zijn echtgenote bij de herde dezelfde herdenking in weer geweest. Maar daar heeft niemand hem herkend als ridder NWO. En uh, nu in, in 2011 hebben ze hem wel erkend. En nou, hij vindt het prachtig dat hij dus uh, nu weer uh, bij de club hoort. Ja. En wij vinden het schitterend dat we hem weer uh, hebben mogen in onze armen sluiten. Ja, abso dat dan? absoluut. En hij heeft zijn nieuwe Willemsorde gekregen en een draagspeld. En meneer Slots, u had er nog een mooie reis aan en een goed contact. Ja, zeker. Ha hartelijk... En komt hij ook weer? Hij komt tien maanden in Nederland en hij is 95. Hij wordt 95 in januari. En ik heb nog nooit zo'n manier gezien van 95. <laughs> uh, Verschrikkelijk in conditie. Uh, hij golft nog, uh, nog twee dagen per week, zomer en winter. Mm -hmm. Met zijn maten uit. Uh, uit, uit, uit die periode, vanuit die oorlogsperiode. Hij is tot ja. hoge leeftijd een goede cricketer geweest. Hij is vorig jaar maar naar Australië ja. geweest, die om daar de cricketwedstrijden bij te wonen. Dus ik verwacht hem 10 mei, dan hebben we onze jaarvergadering ja. en tevens het diner En dan hebben we hem uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. Meneer Slots, dank u wel voor uw verhaal.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 Dat schrijft de Volkskrant op basis van een proefschrift van econoom Fleur Haastrecht. Ook worden medische ingrepen die relatief veel geld opleveren, zoals bijvoorbeeld heupoperaties, vaker uitgevoerd dan behandelingen waar niet aan wordt verdiend. Medici declareren hun kosten bijvoorbeeld voor een bezoek aan de polykliniek, het maken van een röntgenfoto of een nakontrole, maar soms declareert een arts het maken van een foto ook nog eens los. Daarnaast is er het grijze gebied van de zogenaamde Upcoding, dat zijn artsen die een duurdere behandeling declareren dan ze uitvoeren, of die medisch gezien noodzakelijk is. Banken en verzekeraars trekken zich steeds meer terug uit Zuid-Europese landen, schrijft het Financiële Dagblad. Ze beperken zich tot hun eigen thuismarkt of veilige achter-Euro-landen. Die trend is vooral de afgelopen drie maanden ingezet. Dat blijkt uit cijfers van ING, Deltaloid en de Franse bank BNP Paribas. ING halveerde in het derde kwartaal zijn risico op Italië, Spanje, Portugal en Griekenland tot 6 miljard euro. Het Griekse overheidspapier werd afgewaardeerd tot 40% van de aanschafwaarde. Dat kostte de bank in totaal 356 miljoen. Italiaans schatkistpapier werd met verlies verkocht, een schadepost van 139 miljoen euro.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 Vanaf 1 januari mag ook het inkomen van de partner... voor een derde bij de maximale lening worden meegeteld. Daar deed werd de groot artikel aan staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... van Volksgezondheid. Medewerkers zouden zich ergeren aan haar gedrag. Van de week probeerden ze de voorzitter van het Kamerdebat de mond te snoeren... door haar hand op de mond te leggen. Volgens medewerkers is het geen incident, maar haar gedrag structureel, schrijft het AD. Het zou te wijten zijn aan de onervarenheid van de staatssecretaris. Ze wist van toeter nog blazen toen ze hier kwam, zegt een van de medewerkers. Volgens een ander kijkt ze enorm op anderen neer. Zelf zegt Veldhuizen zich niet te herkennen in het beeld van tiva gedrag. En op steeds meer plekken in Duitsland wordt niet alleen met de euro, maar ook met lokaal geld betaald. Het wordt gezien als alternatief in tijden van groeiende euroskipsis. Want lokaal geld blijft waar het wordt uitgegeven, in de regio zelf namelijk. Het meest succesvol is volgens het Nederlands Dagblad de Chimkauer.